Tien uur, Freddy van met het NOS-journaal. Birma verleent morgen opnieuw amnestie aan een groep gevangenen... onder wie ook politieke gevangenen... Dat heeft een regeringsfunctionaris bekendgemaakt. In oktober werden al 200 politieke gevangenen vrijgelaten, maar geen kopstukken. Of onder de gevangenen die nu worden vrijgelaten prominente activisten zijn is niet bekend. Een aantal gevangenen zou worden overgebracht naar gevangenissen dichter bij hun familie. De vrijlatingen in Birma komen een paar dagen voor een top van Zuido Zuidoost-Aziatische landen. In Italië onderzoekt president Napolitano of er een overgangsregering kan worden gevormd onder leiding van oud-eurocommissaris Monti. Als eerste heeft hij vanmorgen de voorzitters van het parlement ontvangen. Verwacht wordt dat de 86-jarige president aanstuurt op een kabinet met leden van verschillende partijen en een aantal mensen die niet politiek gebonden zijn. premier Monti is ook partijloos. Monti moet Silvio Berlusconi opvolgen. Die trad gisteravond af nadat zijn positie door de eurocrisis onhoudbaar was geworden. Op zijn vertrek is met gemengde gevoelens gereageerd. Mensen gingen de straat op om zijn vertrek te vieren en maakten hem uit voor mafioso. Maar rechtse media spreken schande van de manier waarop Berlusconi nu wordt bejegend. De politie van Rio de Janeiro is bezig met een massale actie tegen criminelen in de sloppenwijk Rochinha. In de grootste favela van Brazilië hebben drugsbendes het al tientallen jaren voor het zeggen... Vorige week werd een van de meest gezochte criminelen van Rio de Janeiro er gearresteerd. Ook in twee andere sloppenwijken worden invallen gedaan. Bij de politieacties zijn delen van Rio afgesloten, waaronder een aantal toeristengebieden. Brazilië probeert de miljoenenstad veiliger te maken in verband met het wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Het weer. In het zuiden komt nog mist voor, verder schijnt de zon. In het zuiden kan later de zon doorbreken, maar lokaal kan de mist hardnekkig zijn. Tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Pathijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom. De geschiedenis van stroef verlopende zaken vanmorgen. De democratie van Italië bijvoorbeeld en het op zijn minst ogenschijnlijke onvermogen... om dat democratische proces ordelijk te laten verlopen. Waar komt dat vandaan? We praten met Italië-kenner en schrijver Frans Denissen... auteur van onder meer het boek De Vrouwen van Mussolini. Wat ook stroef verloopt, is onze nationale verhouding met de middeleeuwen. Nederland begint bij Willem van Oranje, lijkt het wel. Daarvoor enkel onoverzichtelijke duisternis... omspoelde terpen en jichtige abten... In de landen om ons heen is dat heel anders. Daar hebben de middeleeuwen nationale betekenis. Medivest Peter Raad schreef er een boek over. De ontdekking van de middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie. Dan, na deze week van vergiftigde roofdieren... en de oproep van de PvdA het jachtseizoen maar op te schorten... de moeizame verhouding van de vaderlandse jagers... met de rest van Nederland. Cultureel antropologe Heidi Dales is er volgend uur... om ons te vertellen wat het altijd al schipperen was... jagen in Nederland. We de overleden... Uh, indo Rocker en die Tilman en in het spoor terug het tweede deel van de documentaire over de man van wie de hele geschiedenis afglijdt als water van een wilde eend, de handelaar Paul Rolman. U kunt ons mailen op ovt@vpro.nl. Maar eerst nog wat nieuws uit de afgelopen week. Drie heren hebben zich gemeld om Lilian Ploemen op te volgen als voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ploemen vond dat haar tijd erop zat en riep bij het dichtslaan van de deur nog eventjes dat Job Cohen veel te onzichtbaar is als aanvoerder. Een partij in bange dagen. Die snakt naar koers en leiderschap. Voor het eerst samen aan de tafel de drie kandidaatvoorzitters. De bekendste, Tweede Kamerlid Hans Peckman naast hem voorzitter afdeling Partij van de Arbeid Groningen, Piet Boekhout. En namens de Partij van de Arbeid Rotterdam, stadsdeel Feyenoord, René Kronenberg. Ja, het is niet voor het eerst dat er heel veel aandacht is... voor de wissel van de wacht bij het partijbestuur van de PvdA. Vooral op momenten dat er een algemeen gevoel is... dat droom en daad bij de socialisten zich van elkaar verwijderd hebben. En de vraag is dan, kan de nieuwe partijvoorzitter dat gat dan dichten? Maar misschien is die vraag helemaal aan het verkeerde adres... en ligt dat helemaal niet binnen de macht van de nieuwe functionaris. We hebben Felix Rotterberg aan de lijn... zelf ex-partijvoorzitter tussen 92 en 97. Goedemorgen, Felix Rotterberg. Goedemorgen. Ja, er is nu veel aandacht voor wie dat wordt, hè, die nieuwe partijvoorzitter. Alsof die een wonder kan bewerkstelligen, het verschil kan maken. Is dat wel zo? Nee. Wat is dan de invloed van die partijvoorzitters op de richting van de partij in de PvdA? Is die er helemaal niet of is die maar marginaal? Ja, het is net als uh, Europa besturen. Het is ontzettend complex. Als je voor de, te veel voor de troepen uit gaat lopen, dan is dat... Uh... Voor journalisten en andere bewonderaars van spektakel hartstikke interessant. Maar het leidt tot eh, enorm oponthoud en verdeeldheid in zo'n partij. En omdat dat in de PVA vaak en veel is gebeurd de afgelopen 30 jaar, of 40 jaar. Ja, iedere keer weer als een voorzitter bij de PvdA moet komen... krijgt dat veel meer aandacht van bij andere partijen. Uh, als je te hard voor de troepen uitloopt en te veel dit en te veel dat... Dan, dan doe je niet wat je als partijvoorzitter kennelijk moet doen... namelijk binden en onzichtbaar iets bereiken. Maar de partijvoorzitters die we ons kunnen herinneren... zijn juist degene die een beetje rommel rommelschoppen. Denk aan Max van den Berg. Dat is, als je aan mensen vraagt, partijvoorzitter, ja, ja. partij van de arbeid... noemt iedereen Max van den Berg. De Ayatollah nou, je, ja, duur, uit het noorden. Hij heeft ook dingen bereikt, maar als je het allemaal. Het is natuurlijk allemaal heel moeilijk om dat objectief vast te stellen. Maar als je dat gewoon uh, tot een soort van. Uiteindelijk een soort voetnoot in de geschiedenis wil formuleren. dan is het allemaal heel relatief. Nee, André van der Lauw, hetzelfde verhaal. Die werd met een ongelofelijke bombarie gekozen. Dat was dé overwinning van Nieuw Links. Precies. Nou, ja. toen, zou, toen zou het gaan gebeuren. Toen zou de Partij van de Arbeid een actiepartij worden. Nou ja, hij liep al heel snel vast. Op, gewoon op de geoliede mentale, paternalistische structuur van die partij. Dus hij is na nog geen drie jaar is hij weer gevlucht en burgemeester van Rotterdam geworden. Wat, wat, en, wat doet zo'n partijvoorzitter dan concreet? Je congres organiseren, kandidatenlijst samenstellen. Wat is ja, nou zijn nou krachtigste instrument? Kijk, waar je echt invloed op, op kan uitoefenen, is de tijdgeest verstaan. En zorgen dat. Uh, op het moment dat er een verkiezingsprogramma wordt geschreven... maar ook op, op andere urgente momenten, zoals nu met zo'n Europese crisis... Mm -hmm. er nagedacht wordt over de waan van de dag heen... en uh, intelligentie wordt gemobiliseerd, niet alleen in die partij, maar ook daarbuiten. Maar dat nu de Partij van de Arbeid zoveel verwacht van een partijvoorzitter... He, meneer ja. Spekman, dat zegt dat iets over de stand van zaken. Moet dat niet verontrusten? Ja, nee, nee, want eigenlijk... Uiteindelijk is er ook nog wel een zekere stabiliteit. Een, een PvdA-voorzitter heeft in tegenstelling tot de andere partijen... wel tot taak een eigenzinnige rol te spelen. Als de persoonlijkheid dat niet doet... Ja, dan word je gewoon een bedrijfsleider en word je weggeblazen. Maar je moet inderdaad die paradox kunnen... die paradoxale rol kunnen uitoefenen. Uh, verbinden, zoals het in het PvdA-jargon heet. En ook op scherp zetten... Toen ik tot TVA-voorzitter werd gekozen, was er een soort, soort van uh, omschrijving van die functie. En toen noemden de regenten van toen dat, ja, je bent een kop van juf. Ja, het is ook een hele heftige baan. Als je nou een top drie moet maken van de beste partijvoorzitters volgens de criteria van Rotterberg. Dus uh, de tijdgeest aanvoelend, samenbindend, vernieuwend en toch begrijpend wat gaande is. Wie, wie zijn dan de drie door de geschiedenis heen? Komt de koos Vork daar bijvoorbeeld bij? We beginnen met Harry Polak. SDAPL hè, ja, dan zitten we voor de PvdA ook zeggen ja. Ja, ja. Ja, ja, maar goed ja, ja. de goede oude tijd. Dat is één. Ja, dat is één. Koosvoering voor de oorlog. En waarom voor de oorlog? Ja, benadigd spreker. Juist. Uh, toen was hij belangrijker dan na de oorlog. Dat bedoel je? Ja, hij is ook echt natuurlijk getormenteerd uit die oorlog gekomen. Derde. Tans. Tanschent Tans, Scheng, Tans ja. de katholiek. Ja, want die stond voor de doorbraak. Doorbraak. Specialisten. Ja. Heeft de PVDA nu een Polak, een vork of een tans nodig? Polak. Eh, Polak. Omdat? Het was een, was een inhoudelijke organizer. Harry Polak was iemand die al in zijn tijd het milieuvraagstuk voor zich zag. Dus die was visionair. Het was een man die heel goed nadacht over het mobiliseren van, van beknelde groepen, en het was iemand die natuurlijk ook vakbeweging en partij samenbracht. Dus uh, wat we nodig hebben is visie, oog voor de beknelde groepen en binding. Organisatie vernuft. En uh, wie zou dat kunnen, het beste kunnen doen? Nou, die Spikman moet je niet onderschatten. Hij is een voortreffelijk wethouder in Utrecht geweest. Dus wat dat betreft wel een tel van Polak. Hij heeft de zeer complexe jeugdzorg, lang geleden alweer, briljant. ...gereorganiseerd. Waardoor, en niet alleen de jeugdzorg... ...ook dak- en thuislozen... Uh, ...wat in Utrecht, denk aan hoog Katarijn, ...een groot vraagstuk was... ...echt heel knap op de rails gekregen. Uh, en hart, dus is, het, hart op zich, het hart zich maar op de goede plek. Dat is voor ja, een politicus ook nou, wel fijn. Hij alleen, en hij kiest. En hij weet waar hij zijn energie aan moet besteden. Ja, en hij... Uh, ...hij trekt zijn eigen lijn. Hij trekt zich niks aan van de voorschriften ...wat je aan, aan moet hebben en... Uh, uh, mensen hebben dan weer van alles en nog wat afgedingen op zijn taalgebruik. Maar dat, dat, dat speelt kennelijk niet bij de SP. Dus ik vind, uh, ik vind hem uh, bijzonder. Oké, okay, met dit stemadvies uh, sluiten we af. Bedankt, okay. Felix Alperberg. Hoi. Hoi. Ja, de PvdA heeft dus een uh, nieuwe Polak nodig. Dan komt het misschien wel weer goed met de socialisten. Maar Italië, hoe zit het daarmee? Wat kan de nieuwe Polak in Rome bewerkstelligen? Want Berlusconi is vertrokken en voor de beurzen maandag opengaan... wil president Giorgio Napolitano een nieuwe premier. Ondertussen is in Europa de ongerustheid groter dan ooit. Het lot van de euro lijkt in Italiaanse handen. En niet iedereen slaapt daar even lekker op. Want geld hebben de Italianen misschien genoeg... maar waar nu vooral behoefte aan is, is stabiliteit. En om een of andere reden lijken stabiliteit en Italië... niet vanzelfsprekend verenigbare eenheden. Een rekensom leert dat het land sinds de eenwording van... 1861, in 150 jaar dus, 81 kabinetten heeft gehad. Ze gemiddelde van nog geen twee per, per regering. En als je de 21-jaar dictatuur van Mussolini daarin verrekent... dan kom je in de overige jaren op een gemiddelde van amper anderhalf jaar per kabinet. Kortom, Stabiel en Italië, dat gaat ogenschijnlijk niet samen. Ja, en de vraag is natuurlijk hoe dat komt. En ook of Berlusconi de noordzakelijke uitkomst was en is van die, oh, was natuurlijk van die bijna 150 jaar Italiaanse politieke cultuur. Hebben we hier te maken met een land dat democratie niet snapt, zoals Churchill ooit beweerde, met een pasta democratie of ligt het ingewikkelde? Om die vragen te beantwoorden zit in Brussel, aan, in de studio in Brussel, Mussolini vrouwenbiograaf Frans Denissen in de studio. Frans Denissen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, laten we maar gewoon even bij, bij, bij het nu beginnen. Is er nog hoop voor Italië? De, de naam van de president Napolitano wordt vaak genoemd. Een eerbiedwaardige, 86-jarige man, geloof ik. Uh, moet het daarvan komen? Ja, u uh, sprak daarnet over Berlusconi in de verleden tijd. Uh, ik, ik zou daar nog heel even mee wachten. Uh, tot, tot die regering Monti er effectief is. Dat is waarschijnlijk een kwestie van uren. Maar uh, ik, ik belde vanmorgen nog met een paar Italiaanse vrienden... en die zeiden, we zullen het pas geloven. We hebben de man al zo vaak horen liegen dat we het pas zullen geloven... Uh, als het effectief zwart op wit staat. Dus we moeten ons maar, niet rijk rekenen. Maar, maar even terug naar die figuur van Napolitano. Is, is dat een, een, een, een, misschien wel een stabiele factor... Uh, ongetwijfeld. Uh, nu is de, de macht van de presidente della Repubblica uh, in Italië vrij beperkt. Het is vooral een ceremoniële functie, maar hij heeft één uh, belangrijk privilege. Dat is dat hij de wetsvoorstellen, zoals die uit de Senaat of de Kamer van Volksvertegenwoordigers komen, kan toetsen aan de grondwet... Uh, hij kan ze niet definitief afwijzen... maar hij kan ze uh, terugverwijzen naar de, uh, een van, de, van beide kamers. En dat heeft hij de laatste jaren uh, verscheidene keren gedaan. Want Bert zou niets liever gedaan hebben... dan de grondwet uh, naar zijn hand zetten. En in dat opzicht is Napolitano ongetwijfeld... een, een factor van stabiliteit geweest. En uh, de laatste weken heeft hij dan bewezen dat hij... Uh, van zijn beperkte uh, macht uh, maximaal gebruik heeft gemaakt... om uh, Italië overeind te houden, zeg maar. Verklaart dat ook zijn populariteit in Italië? Ja. Uh, terwijl de, de Italiaanse kiezers ook, ook nu na het aftreden van Berlusconi... erg verdeeld zijn, uh, blijkt uit alle peilingen... dat, dat 95% van de Italianen achter hun president staan. Dit is een beetje de rol die bij ons de koningin heeft. Uh, ja, misschien nog iets uitgebreider in Italië. Goed. Dat overzie ik niet helemaal. Goed, als we naar de, even, even stil blijven staan bij, bij Lusconi. Uh, deze, deze man, uh, in, in een artikel beschrijf je dat hij bijna geheel bestaat uit facelifts. Uh, we gaan nu afscheid van hem nemen. Doet dat toch, een, een, een, ook een ridder is hij genoemd, doet dat een beetje pijn? Gaan we toch afscheid nemen van een periode? Uh, ik... ik helemaal niet zeker of we afscheid van hem nemen. Uh, ik ben ervan overtuigd dat zijn belangen nog zo groot zijn... op, op minstens twee punten... Uh, dat ik verwacht dat hij uh, doodgewoon in de Italiaanse politiek... Uh, actief zal blijven. Zij het misschien op de achtergrond... maar hij uh, heeft een, een heleboel uh, hangende processen... Uh, waar hij dan effectief mee geconfronteerd zou worden... als hij zijn parlementaire onschendbaarheid kwijt is. En bovendien uh, is hij heel bang voor zijn media-imperium... Uh, waar hij dus bijna het uh, monopolie heeft op de uh, commerciële televisie. Uh, de twee, tijdens de twee intermetsie... Uh, Tussen de verschillende regeringen Berlusconi is uh, de linkerzijde er niet in geslaagd... om dat uh, monopolie te doorbreken. Integendeel uh, bijna, want Berlusconi heeft intussen ook de uh, publieke televisie ingepalmd. En uh, volgens mij wil hij uh, dat zo lang mogelijk tegenhouden. Dus uh, ik verwacht in elk geval dat hij... Uh, bij de volgende verkiezingen er weer staat, misschien niet als, als, als uh, kandidaat premier, maar in elk geval als uh, kandidaat parlementslid. Maar waar in ieder geval een eind aan komt, zijn die beelden van topontmoetingen in Europa, <lacht> dat Berlusconi binnenkomt, dat je denkt, daar is Italië. Da Ik bedoel, dat, Daar is toch echt een eind aan gekomen. Dat is afgelopen. De, de, de voorbije dagen hebben zowel Obama als Sarkozy... rechtstreeks gebeld met Napolitano. En dat moet voor Berlusconi ook wel pijn gedaan hebben. Ja. ja. Is, is deze man nou de grote uitzondering in de Italiaanse politiek... van de na de oorlog, Of lijken uh, sociaaldemocratische of christendemocratische premiers... toch ook wel een beetje op Berlusconi? Er zijn er ongetwijfeld een aantal die op uh, Berlusconi lijken. Uh, Berlusconi is, is niet helemaal uit het niets uh, in de Italiaanse politiek terechtgekomen. Hij heeft een uh, aantal gegevens die al sinds de, de Tweede Wereldoorlog uh, bestonden uh, overgenomen. Alleen is hij de, de eerste geweest die tot een, een dergelijke concentratie van... ...macht gekomen is dankzij die belangenverstrengeling... ...tussen de uh, bedrijfsleider, de, de media-magnaten en de politicus. En hij heeft geloof ik ook het record na Mussolini... ...de langst zittende premier, als je alles bij elkaar optelt. Ja, in elk geval sinds uh, de Republiek, dus sinds 1943. Uh, alleen Giolitti heeft het nog beter gedaan... Uh, ...maar dan nog onder het Koninkrijk... Goed, als je, als je, nu hebben we het over die duur. Als je kijkt vanaf 1861, we hebben uitgerekend... een gemiddelde van nog geen anderhalf jaar per kabinet. Um, heb, is daar een verklaring voor? Is, is dat de natuurlijke levensduur van het Italiaans kabinet? Anderhalf tot twee jaar? En zo dat het geval is, heb je daar een verklaring voor? Ja, het, het lijkt er heel erg op dat dat de normale levensduur is. Want in principe zou elk kabinet uh, vijf jaar kunnen... Regeren. Uh, pas om de, om de vijf jaar worden er uh, parlementsverkiezingen georganiseerd, normaal gezien volgens de wet. Maar uh, sinds 1943 is er nog niet één kabinet geweest, zelfs geen kabinet uh, Berlusconi, dat zijn termijn volgemaakt heeft. En hoe nu, doet de, dat? de Italiaanse politicologen hebben daarvoor een, een, een term, uh, Transformismo. Uh, die wijst op, op een heel grote onstandvastigheid en uh, groot opportunisme van de, de Italiaanse politici. Uh, alle, alle partijen en, en alle richtingen door elkaar. Wat uh, betekent dat woord, ja. transformisme? Uh, ja, het, het betekent gewoon dat uh, Italiaanse uh, verkozenen voortdurend de neiging hebben om uh, hun standpunten te veranderen over te stappen naar andere partijen. Ze is te scheuren van hun eigen partij... En een, en een nieuwe fractie of zelfs een nieuwe partij op te richten. Het is een beetje wat wij in Nederland... in onze politiek een beetje ontbreekt. Bijvoorbeeld bij het CDA. Dan zou het ook leuk zijn als iemand af en toe... iets anders zou stemmen dan de eigen fractie. Maar dat gebeurt daar dus kennelijk... is daar schering en inslag kennelijk. Dat is echt schering en inslag... Uh, Sinds, 19, uh, sinds 2005 is er een, uh, een kiesdrempel ingevoerd in Italië. Met de, met de bedoeling om uh, min of meer uh, de, de kleine partijtjes en uh, de scheurpartijtjes uit het parlement te houden. Maar, uh, en, en dus een vrij hoge kiesdrempel van 10%. Nou. Uh, S sinds de laatste verkiezingen in 2005 zijn er al zoveel afscheuringen en uh, overlopers <lacht> geweest dat, uh, maar, dat er in, inmiddels weer een, een vijftiental partijen ja. in het uh, parlement zitten. Maar, maar, maar is daar ook een. is een ingewikkeld, Is er iets van een, van een oorzaak van dat voortdurend overlopen? Laat ik het maar even noemen voor het gemak. Heeft dat te maken dat men daar toch in de eerste plaats voor zichzelf zit? Of uh, in, het, in het parlement? Of, of, of, heb je daar iets van een verklaring voor? Kijk, bij ons is het zo, in Nederland was het zo... dat je, je bent lid van een partij en dan ben je voor je leven... en je bent lid van een fractie en dan stem je altijd met die fractie mee... wat er ook gebeurt, omdat die partijtrouw zo belangrijk is. Hoe komt het dat dat in Italië niet het geval is? Nou, daar zijn verschillende oorzaken voor. Eén één ervan is ongetwijfeld uh, het feit dat uh, de, de Italiaanse parlementariërs... op de Griekse na, als ik me niet vergis de betaalde van Europa zijn. Uh, een uh, doorsnee kamerlid in Italië verdient uh, 37.000 euro schoon per maand en krijgt daarnaast een, een hele reeks voordelen van gratis. Dat gaat van. Uh, uh, heb met ik dat de goed verstaan? 37.000 37 euro schoon per maand. Ja. Ah, goed. Uh, dat is dus uh, een on onwaarschijnlijk bedrag. Dat speelt alvast een, een rol. Maar, maar dan zou je uh, dus... zeggen, dan, dan blijf je juist op je plek zitten... want dan wil je niet je, je, je eigen partij tegen je in het hangers jagen. Dan, ho hoezo leidt dat tot... Uh, het het, het dat, heeft dat weer te maken met een, uh, een tweede element van die, die kieswet... Uh, die door de maker zelf, Calderoli, iemand van de, de Lega... die die wet opgesteld heeft in opdracht van, van Berlusconi... Uh, die zelf een, een uh, zwijnenstreek genoemd heeft, Una Porcata. En sindsdien noemen alle politieke commentatoren die wet... Il Porcellum, uh, de, de, de, de zwijnenwet. Uh, die maakt dat de partijleider uh, in zijn eentje, zeker in, in een partij die tegelijk een bedrijf is als dat, dat van Berlusconi... helemaal in, in zijn eentje kan bepalen wie er verkozen zal worden en wie niet. Uh, dus er zijn geen voorkeurstemmen sinds die wet ingevoerd is. Uh, alleen... Uh, de lijst uh, zoals die door de partijleider opgesteld is... is te nemen of te laten. En dat betekent dat Bert in, in zijn eentje... want in de linkse partijen wordt er, worden er nog een soort pri primaries uh, georganiseerd... dat Berlusconi beslist over je politieke toekomst of niet... En uh, daarmee kan hij dus ook op het moment dat zijn meerderheid in gevaar komt... en dat heeft hij meer dan eens gedaan... Uh, kan hij gewoon uh, mensen uit de oppositie kopen... En, uh, en zeggen, nou, jij komt op een uh, verkiesbare plaats... in elk geval op mijn lijst bij de volgende verkiezingen. En heel vaak is daar dan ook nog een post van minister... of onderminister of staatssecretaris aan verbonden... Wat, wat nog... Uh, groter bedrag opleveren. Dus Wat u in feite beschrijft is een, is een stelsel van, van goed uitgewerkt cliëntelisme, waarbij Berlusconi uiteindelijk zal bepalen hoe je zal uiteindelijk, waar je je jasje gaat hangen nachtlang. Ja, en, en, en, en dat, dat doet... En geen distrikte stelsel dus? Philip uh, uh, Ferewix, ja. Geen districtenstelsel? Geen districtenstelsel, want dat lijkt me namelijk heel, heel belangrijk voor de stabiliteit. Want in Frankrijk heb je hetzelfde gehad, hè? de Vierde Republiek. Een kabinet elke acht maanden gemiddeld. Volgens is de Goal gekomen die een zodanig uh, kiesstelsel heeft uh, bedacht... Uh, dat, uh, nou ja, dan krijg je dat winners uh, uh, take all uh, systeem... Uh, waardoor je altijd een duidelijke meerderheid hebt. Maar in Italië mm -hmm. is dus kennelijk geen districtenstelsel. Nee, uh, er, er zitten wel een paar uh, uitzonderingen uh, op de, de eenheidslijsten. Namelijk voor, voor die uh, regio's die een speciaal statuut hebben. Uh, bijvoorbeeld de anderstalige regio's, de kleinere anderstalige regio's... zoals uh, Valle d'Aosta, waar het Frans de, de voertaal is... of uh, Trentino Alto Adige, waar een gedeelte van de bevolking Duitsstalig is... Plus de twee eilanden, die, die hebben een, een, een vast aantal verkiesbare plaatsen op de lijsten, maar verder zijn het eenheidslijsten. Ja. Nu, nu noemde mijn collega net dat cliëntelisme als een van de oorzaken van die instabiliteit en van dat overlopen. Het aardige is als je naar die Italiaanse geschiedenis kijkt, is dat, dat je denkt: nou ja, dat is natuurlijk iets van na de oorlog, maar. In 1861 tot en met Mussolini, hebben we ook even geturfd... zitten we ook met 39 kabinetten in 61 jaar. Dus het, het is kennelijk een hele diepe traditie van instabiliteit. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de manier waarop Italië in elkaar zit... en, en uh, ontstaan is. Uh, op, in, in 1861 uh, was... Italië eigenlijk al sinds de val van het Romeinse Rijk uh, verbrokkeld in, in uh, regio's die, die een heel andere uiteenlopende traditie uh, intussen opgebouwd hadden. De, de, de, het probleem van het noord versus zuid is nog steeds niet opgelost, ook niet na 150 jaar onafhankelijkheid. En... Uh, ja, je had, je had regio's die, die meegegaan waren... meestal had het met buitenlandse bezettingen te maken... met de, de, de Oostenrijkse traditie, met de Franse traditie in, in het noordwesten. En dan had je die, uh, de pauselijke staten in het, in het midden... Uh, die nog, nog helemaal feodaal waren. En, uh, en het zuiden wat dan uh, door de, de Spaanse tak van, van de Bourbons uh, geregeerd werd... En uh, eigenlijk is, is Italië er nooit in geslaagd om, om één land te worden... met uh, één politieke cultuur. Nee, want, want je, je vond nu even samen wat er allemaal uh, tegenwerkt. De paus, um, uh, Noord-Zuid, probleem, de uh, Habsburgse invloed in, in, in, in uh, eind 19e eeuw. Dus dat, komt, uh, dat, dat maakt dat land een soort lappendeken. Uh, en Mussolini brengt uiteindelijk ook niet de veranderingen. Want het is 21 jaar een dictatuur, maar daarna gaat het weer verder met... Met eh, weliswaar christen-democraten als een belangrijke politieke factor... maar het blijft, het blijft voortdurend eh, rommel. Ja, Mussolini heeft wel een, een poging gedaan om eh, van Italië één staat te maken. En eh, nou, die, die is duidelijk mislukt, want... Eh... Na, na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, gaat alles weer door, alsof er, alsof er niet dat de intermezzo van 22 jaar geweest was. Maar dat heeft dan ook weer te maken, heel, voor een groot stuk, uh, met de geografische ligging van Italië en met de Koude Oorlog. Uh, Italië ligt in het midden van de Middellandse Zee en, en dus erg strategisch ten opzichte van de, de oliebronnen in het Midden-Oosten. Anderzijds was Italië het uh, westerse land met de, de grootste communistische partij. Dus heeft de, de westerse gemeenschappen, met name de Verenigde Staten en de CIA... ervoor gezorgd dat uh, de christendemocraten in feite het monopolie op de macht... Uh, kregen uh, een aantal decennia lang. En dat de Communistische Partij in elk geval uh, in de oppositie moest, moest blijven. En maar, uh, nee. ja, als je dat soort, een partij ja. zoals de Christen-Democraten dat soort monopolie geeft. dan gaat het fout, zou je zeggen. Uh, dan gaat het fout. Ja, maar, maar, maar wat je nu zegt is eigenlijk heel kort samengevat het volgende. Voor de 19e eeuw. Was het de bouwste, de belangrijkste oorzaak dat het in Italië niks werd. En, na de, en, en in de 20e eeuw was het Amerika, de Verenigde Staten. Dat is wel droevig allemaal. Ja, en, en als je dan de, de huidige situatie ziet, dan zijn het niet de Italianen zelf die. Uh... Berlusconi een uh, schop gegeven hebben, maar dat is de internationale gemeenschap. <coughs> met name de, de financiële internationale gemeenschap. Uh, dus dat, dat zorgt voor nogal wat frustratie bij de, de Italianen. Beetje, uh, we gaan even luisteren naar een van de premiers... die, uh, die ook al niet, uiteindelijk niet bleek te deugen. Uh, en dan gaan we even naar het jaar... 2000 naar 20 januari, dan is oud-premier Craxi net overleden... en in een terugblik wordt zijn politieke loopbaan even doorgenomen... en komt hij zelf ook nog even aan het woord met een opmerkelijke uitspraak. Heel Italië heeft het erover, over de dood van oud-premier Bettino Craxi... die gisteren op 65-jarige leeftijd overleed. Hij overleed in Tunesië, waar hij in 1994 naartoe vluchtte... vlak voordat hij voor de rechter moest verschijnen... wegens allerlei corruptiezaken. Vier keer werd Craxi veroordeeld tot bij elkaar ruim 27 jaar gevangenisstraf. Er lopen bovendien nog zoveel rechtszaken... wegens corruptie en fraude tegen hem... dat de meeste mensen waarschijnlijk al lang de tel kwijt waren. Hij, eh, begrijpen wij, wordt niet begraven in Italië. Grote discussie daarover. Eh, Kaxi heeft zelf gezegd... ik kom alleen als vrijman naar Italië terug. Hem was aangeboden om eh, huisarrest te krijgen in een Milanese ziekenhuis... om daar Italiaanse verzorging te krijgen. Eh, maar Kaxi heeft ook gezegd... ik kom niet levend terug, maar ook niet dood terug naar Italië. Ik kom alleen een Diversamente, ik in Italië niet tornerò. vivo morto. Ja, we, we horen een op-trip in gesprek met op dat moment Italië-correspondent Mark Leijendekker. Uh, Praxi veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf, corruptiefraude en dan die slotzin die eigenlijk meer een keizer past dan een politicus, zou je denken. Uh, dit, hielp ook al, dit was ook. Hier begon, hier, de, dit was, hier begon de ellende niet, maar dit was wel het moment dat men dacht. zo kan het eigenlijk niet verder in Italië. Toen kwam de operatie Schone Handen, als ik het goed begrijp. Ja, Craxi is, is het eerste slachtoffer, als je het zo vanuit zijn kant bekijkt. van die operatie Schone Handen. Maar de paradox is eigenlijk dat Craxi de peetvader, peetvader was van Berlusconi. Ze, ze, ze waren heel. Nou, bevriend, als ik, als ik me niet vergis, is, uh, Craxi trouwens, was Craxi trouwens Peter... bij het doopsel van een van Berlusconi's kinderen. En uh, het is Craxi die ervoor gezorgd heeft... dat uh, Berlusconi, die intussen al beschikte... over allerlei lokale televisiezenders... dat hij de wettelijke toestemming kreeg... om die allemaal te verenigen tot een aantal nationale... Kanalen die over, over het hele grondgebied konden uitzenden. En daar ligt net het begin van Berlusconi's mediamacht. Dus die operatie Schone Handen, die ja. heeft inderdaad de, de klassieke partijen en met name de Christen Democraten, maar ook de Socialisten, uh, zo goed als doen verdwijnen. Leg even heel kort uit, Frans Denissen, wat die operatie Schone Handen in, in hoofdlijnen inhield. Nou, ja, die hield in dat uh, een aantal voornamelijk Milanese rechters. En een ervan is, nog, is, is nu uh, politiek actief. Uh, Di Pietro uh, van Italia dei Valori, Italië van de Waarden, uh, ter linkerzijde. Maar een aantal Italiaanse rechters is op dat moment gaan spitten... naar de partijfinancieringen van al die, uh, die partijen en die politici... De, de, de individuele politici, en is daarbij gestoten op immense corruptiezaken... Uh, ...waardoor uh, nou ja, de, de Italiaanse politiek grondig door elkaar geschud werd. En uh, in dat gat is Berlusconi gesprongen, hoe paradoxaal dat ook mag klinken... ...want hij zat tot over zijn oren in die corruptiezaken. Dat uh, is intussen duidelijk gebleken, maar dat was eigenlijk op dat moment ook al duidelijk. Hij is eindelijk in een zetel gebracht, in zekere zin... door die Italiaanse politieke omstandigheden. Helemaal tot slot ja. en kort, had Churchill nou een punt... Italië nog niet het meest geschikte land voor de democratie? Nou, het, het, het lijkt me wat, wat overdreven... Churchill was, was ook niet meteen in alle opzichten een uh, model democraat. Juist. Uh, hij, was, hij was bijvoorbeeld een, een groot bewonderaar van Mussolini tot, tot enige jaren voor de, de Tweede Wereldoorlog, uh, heeft hij uh, altijd de lof gezongen van, van Mussolini. Uh, maar, uh, inderdaad, het, uh, Italië en, mm -hmm. en democratie is, is in de eerste plaats... een, een buitengewoon uh, ingewikkelde zaak. Ja. We, we gaan kijken hoe het afloopt. Frans Denissen, uh, bedankt. Graag gedaan. Okay. Ja, luistert naar OVT, geschiedenis op de radio bij de VPRO. Mailen kunt u ons op ovt.vpro.nl. Het is uh, drie minuten over half elf. Tijd voor de column van Philip Frederiks. Ja, ik ga het ook nog eventjes hebben over Europa's uh, Weken Onderbuik. Um, een paar maanden geleden is Jean-Paul Bucher overleden. Die naam zegt u waarschijnlijk niks. Maar vervang Bucher door Flo. En iedereen in Parijs weet waar je het over hebt. Flo, dat zijn de beroemde Parijse brasserieën. La Coupole, Beauvanger... Terminus Noord tegenover het ons welbekende du Nord En natuurlijk de Oerflow, door bucher gekocht in mei 68... van een bejaarde Elsasser die met pensioen wilde. De transactie was bijna mislukt. Er woedde een soort revolutie in die meidagen van 68. Enfin, zo werd de studentenopstand van toen door sommigen genoemd. Hoe dan ook, bezittend Frankrijk zag overal Bolsheviken. Sovjet tanks op de Champs-Elysées. De oude Elsasser blies de verkoop af. Geld zou binnenkort niets meer waard zijn, was zijn vrees. Het miljoen van Boucher gereduceerd tot non-valeur... als een Russisch spoorwegaandeel van voor 1914. Hij hield zijn in de muren versteend vermogen liever vast. Typisch Frans wel. Het heilige geloof in stenen. Het liefst oude stenen. Die hebben de eeuwen getrotseerd en kunnen dus ook nog eeuwen mee... Ze zijn waardevast volgens een oude volkswijsheid, amour de vieille pierre, liefde met bezittersinstinct. Uiteindelijk ging die verkoop van Flo toch door. De goal had een donderspits gehouden en het einde van het revolutionaire speelkwartier gefloten. Het vertrouwen van de oude Elsasser in de franc was op slag hersteld. Boucher kon voor zichzelf beginnen. De eerste dag had hij zeggen en schrijven één klant. Zijn gouden formule, 50% organisatie, 50% sfeer, moest zich nog bewijzen. Hij zou op zijn wenken worden bediend. Met dank aan het Leger des Heils en de debuterende zanger Julien Claire, die de hoofdrol speelde in de Franse bewerking van de musical Hair. In Parijs is het traditie om na de voorstelling te souperen. Dat gold vooral ook voor de cast, in dit geval heel veel mensen. Er was gelukkig in het straatje achter het theater een brasserie waar plaats was... Flo geheten. Die werd als het ware de kantine van her, dat door demonstraties van leger des heilssoldaten... de theater van het jaar zou worden. De soldaten toonden luidruchtig hun afkeer van zonnig zingende dames... vanwege hun ontbloot bovenlijf. Het publiek wilde na afloop niets liever... dan in dezelfde brasserie als de zangers... en vooral ook die aantrekkelijke jonge dames souperen. De zegentocht van Jean-Paul Bouchet kon beginnen... Toen hij zijn zaken in 2005 verkocht, waren het er 150 met 6500 personeelsleden in de hele wereld. Le groep Flo. Altijd mooi, zo'n succesverhaal. Kunnen we goed gebruiken in deze sombere tijden. Ook al is het de uitzondering die de regel bevestigt. In die tijd ben ik er vaak geweest bij Flo. En later in de Terminus Nord, die in het begin tot de categorie... Geheimtype behoorde. Wie ging er nou na het theater naar dat trieste Noordstation? De Franse frank was toen nog 75 cent waard. 75 cent van een gulden. Bij de introductie van de euro was er 30 cent van over. Zo behield Frankrijk en ook Italië met de nog veel zwakkere lieren haar concurrentiepositie overeind. Elke paar jaar gewoon devalueren dat ging altijd gepaard met veel drama, crisisgehuil en geheim beraad. Omdat ik in guldens werd betaald... was de uitkomst voor mij steeds weer een devine surprise, een goddelijke verrassing. De Fransen zelf zagen het weliswaar als een aanslag op hun eigen waarde... maar in de wetenschap dat de pijn weer voor een paar jaar was uitgesteld... namen ze dat voor lief. Het lijkt wel of er niet zoveel veranderd is in Europa. Alleen, de euro had ons het zicht daarop een beetje ontnomen... Overigens, wie wat geld heeft voor oude Franse stenen, moet nu toeslaan. Philip Friedrich, bedankt. Ja, met deze beginjunie van Floris eh, het volgende onderwerp over de middeleeuwen. Natuurlijk wilde ik een ridder zijn en al mijn generatiegenootjes... die ook naar Floris keken, of Sindelaar natuurlijk. Maar met het verstrijken van de tijd verflauwde het idee... dat er in de middeleeuwen iets te halen was. En nu zijn mijn leeftijdgenoten, evenals de iets ouderen die naar Ivor Ho keken of iets jongeren die met ketwiesel opgroeiden... dezelfde mensen voor wie de middeleeuwen niets goeds te bieden hebben. Het is een warg, duister, vreet en achterlijk. En als je iets wil afdoen als achterhaald... hoef je alleen maar te zeggen, we leven niet meer in de middeleeuwen. In de middeleeuwen. Ja. Dus in Europa, uh, in Europa blijkt een typisch Nederlands verschensel... leert het nieuwe boek van medievist Peter Raads De uitvinding van de middeleeuwen... In de landen om ons heen zijn middelen wel een reservoir van nationale identiteit. of op zijn minst een inspiratiebron waar uh, die het zwaaien met houten zwaadjes overstijgt. Trouwens, zelf ooit met een hoge borst uh, en een houten zwaad rondgelopen, Peter? Nee, nee, mijn belangstelling voor de middeleeuwen komt uit totaal andere bronnen. O oh ja? Ja, die komt eerder voort uit het feit dat wij vlak bij Aken woonden. <laughs> en dat wij daar zondags wel eens naar de hoogmis gingen, met de Koude de Grote. En dat mijn verder dan. Tegen mij zei, jongen, zoals het nu gebeurt... gebeurde het 1200 jaar geleden ook. En... en dat vond ik heel erg indrukwekkend. Dat je dus getuige was van een ritueel... waar Karel de Grote zelf ook getuige van geweest was. Oké, okay. het is dus uh, de vader in de kerk eigenlijk. Uh, meer via de kerk dan via de ridderschap, ja. Mag ik een samenvatting geven van een van de dingen die je in het boek probeert? Ja. Er zijn vast meer samenvattingen te geven, maar daar gaat hij. De middeleeuwen zijn juist nu een tijd waar we enorm veel van kunnen leren. Het is aan Mediaviste om dat te proberen onder de aandacht te brengen. Maar in Nederland begint de geschiedenis pas bij de strijd tegen Spanje. Dus die hele middeleeuwen hebben nou ons idee helemaal niets met ons te maken. Ja. Dit heel anders dan in ons omliggende land. Wat te doen? Het is zaak de middeleeuwen van haar slechte imago te ontdoen. En een van de manieren om dat te bereiken... is die hele middeleeuwen maar op te heffen. Bijvoorbeeld door de periode op te delen in twee tijdsvakken... die een heel andere naam geeft. Heb ik daar een gedachtegang uit je boek? Ja, heb ik een heel duidelijke gedachtegang uit mijn boek. Ik denk dat uh, de middeleeuwen alleen de naam al suggereert natuurlijk... dat niks niet veel bijzonders was... Iets in het midden, dat is nooit het beste. Dat is, uh, en, en de naam is ook vanaf het begin een naam geweest. Media etas, noemt Petrarca. De tijd tussen Rome en zijn eigen tijd, de renaissance. Toen de klassieke letteren weer herleefden. Daar heb je een vervelende media etas tussen. Uh, ja, waarin er eigenlijk niks gebeurd is. Waarin er slecht Latijn gesproken werd. Waarin de beschaving teloorging En die... Uh, humanistische visie op de middeleeuwen, die natuurlijk ook gedeeld wordt door mensen als Erasmus, die is natuurlijk toch heel erg bepalend geweest. Ja, behalve dan bij jouw vader, daar maakt het kennelijk niet zo indruk op. Ja, maar mijn vader is natuurlijk uit de postromantiek. Ja. Dus in de romantiek, dus in de fase van de romantiek... Zo rond 1800 gebeurt er ineens iets... waardoor de middeleeuwen ineens voor het eerst in de belangstelling komen. Daar komen we zo meteen. Ik kan dus zeggen dat Petrarca de middeleeuwen heeft uitgevonden. Uh, ja, en de humanisten dus. En die hebben natuurlijk een enorme culturele invloed gehad... doordat de hele opvoeding van de Europese elite, sinds, elite sindsdien... op de klassieke letteren gebaseerd is. Nou, er was er iets... Moeten we nog even naar terug, want als je zegt dat dit juist een tijd is... dat we iets uit die duistere tijd juist kunnen leren... dat dit een tijd is waarop we het juist nodig hebben om daarna te mm -hmm. kijken... wat bedoel je dan? Nou? Uh, dan sluit ik aan bij de traditie, een nieuwe traditie, die begint rond 1750. En, uh, wat, maatschappelijk zie je na, na 1750 een einde komen aan een agrarische en ook vrij despotische samenleving... die in allerlei vormen duizend meer jaren geduurd heeft. Modernisering. Economische modernisering, politieke modernisering. Nou, Een nieuw soort samenleving waar, we, uh, waar, waar, waar geen nieuwe vormen voor waren... waar geen tradities waren. Die, we moesten onszelf opnieuw uitvinden. Het grote proces van industrialisering, politieke modernisering... En dat is natuurlijk ook een proces dat enorm veel slachtoffers geëist heeft. Uh, mensen waren ineens hun bescherming kwijt. De gilden werden opgeheven. Uh, een modernisering hield in individualisering, liberalisering. Enfin, en in dat grote proces, waarin dus veel mensen zich enorm ontheemd gingen voelen... wat zei men, kijk nou eens naar de middeleeuwen. Dat was een tijd waarin mensen... Voor elkaar, zich voor elkaar verantwoordelijk voelden... waarin ze gemeenschappen vormden. Eh, trouwe ridders die niet eh, als de huidige calculerende burger... de term calculerende burger stamt uit 1800. Hè, mm -hmm. Waarin ridders die van anderen opkwamen... de middeleeuwen was een tijd waarin mensen nog wisten... hoe ze moesten samenleven. En dat moet het model zijn dat wij nu... in de, deze periode van egocentrisme, van egoïsme, rationalisme, enzovoorts, enzovoorts. Middeleeuwen zijn ons inspirerend voorbeeld. Dat is dus de romantische visie op de middeleeuwen. De warme middeleeuwen, middeleeuwen tegen ja. de killeverlichting. Ja. En, en, ja. uh, dus, en dat in feite dat, dat je daarvoor de middeleeuwen kan nemen... dat, dat is een rechtstreekse uh, erfenis van het feit... dat Petrarca het uh, definieerde als een tegentijd. Als een ja. tijd waarin ja, het precies. anders was. Ja. Ja. En dat anders zijn waardeerde hij negatief, barbaars... En dat werd vanaf 1750-1800 positief gewaardeerd. Want je kreeg bijvoorbeeld in de 18e eeuw al een beweging. Barbaars is authentiek. barbaars is oorspronkelijk. barbaars is mooi. Rousseau. En dus, edele wilden. Edele wilden. En dus wat, wat de humanisten negatief gewaardeerd hadden... werd in de, vanaf de 18e eeuw ineens positief gewaardeerd. Middeleeuwse literatuur was niet grof, of misschien was die wel grof... maar dat was juist het authentieke. Dus de 19e eeuw, uh, vooral als je een lange 19e eeuw. Ja. De, in feite komt dat, uh, valt het. Je zou kunnen zeggen dat in de 19e eeuw de middeleeuwen... weer uh, een, een bron werd van waarden die we kwijt waren geraakt. Of ja. die ze in de landen om ons heen kwijt waren geraakt in ieder geval. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands was, daar komen we zo meteen op. Maar wat was dan. Welke middeleeuwen ging het om? Want het, het is duizend jaar. Uh, ja, dat is natuurlijk. Iedereen pikte eruit wat hem uitkwam. Oké. Okay. Het is gewoon, je moet denken aan een soort van, van kist op zolder... en je pakt eruit de kleren waarmee je lekker kunt verkleden... en de rest laat je liggen. Want in de 19e eeuw is een eeuw van romantie, van emancipatie, ja. nationalisme... herstel ja. van de katholieke kerk naar de Franse, ja. uh, socialisme. Konden die allemaal gaan winkelen in de middeleeuwen? Ja, de Italia, ja. die hebben allemaal gewinkeld in de middeleeuwen. Nationalisten zijn natuurlijk de Germaanse volkeren... die het verrotte Romeinse Rijk de doodsklap hebben gegeven... zijn de vitale begin van Frankrijk, Duitsland, Engeland. Zelfs de Italianen, uh, waar we het net over gehad hebben. Wat zagen zij als een grote voorbeeld? De middeleeuwse steden in Italië. Dus ze, ze, ze praten niet over keizers of over Romeinen. Nee, het waren de middeleeuwse steden toen Italië ook inderdaad groot was. Venetië, Florence. Venetië, Florence, Milaan. Dat was het grote voorbeeld voor het nieuwe Italië. En Duitsland, de, was en Duitsland om... had natuurlijk... De, ja, de Germanen waren altijd al de grote cultuurdragers geweest. De vitale tegenstanders van de Romeinen. En het middeleeuwse Duitse keizerrijk was daarvan de vormgeving. Engeland? De Angelen en de Saxen. En dan natuurlijk... Oceaan? Om... Ook daar. Oceaan is te, natuurlijk de grote leugen. Ja. Maar door ja, Oceaan... Leg dat even uit Ja, nee, de, nee, maar dan uh, komen we... Okay. <laughs>. <Okay. laughs> nee, voord... nee, maar de Engelsen met name... Kom eens op. Die komen dus, die zeggen... Wij hebben de Germaanse traditie van vrijheid. De Germanen waren vrije mannen... Die samen alles overlegden. En dit, die traditie hebben wij voorgezet. Kijk maar naar de Magna Carta, 1215. En kijk vooral naar ons parlement. Daarin zetten wij de tradities van de oerbossen voort. maar nu, koning, de king in parlement, het overleg, de Engelse traditie van vrijheid. Nou, ik noemde zo net Ocean. Even vertellen over Ossian. Ja, Ossian is de grote. Ik zei, in de 18e eeuw begint die ontdekking van de middeleeuwse literatuur, barbaars. Is mooi, is authentiek, is oorspronkelijk. En in 1760 werd er een klein boekje gepubliceerd met gedichten. die zouden stammen van een Schotse dichter uit de derde eeuw. En die zou Ossian geheten hebben. En dat boekje met die gedichten is het groot literaire succes van de 18e eeuw geweest. Zelfs een man als Goethe, toch niet de eerste, de beste, schrijft in zijn Leiden des Jungen Werther. Ossian had in mijn hartzen den Homer verdrengd. Hm, dus Oceaan was beter dan Homerus. Het bleek een bedrog te zijn. De samenstelling van de bundel bleek wel eens met oude schotten gepraat te hebben... die wat gedichten mompelden of liedjes zongen... zoals dat vroeger ook was in Nederland. Dan ging hij naar Drentse boerinnen vragen of ze nog eens een oud liedje wilden zingen... En, maar dat, daarvan heeft hij iets heel moois gemaakt... dat hij helemaal zelf bedacht heeft. Maar wat je nu schildert, en dat is enorm aangeslagen... Ja. door Wolter Scott enzovoort... maar wat je nu schildert in die landen om ons heen... dat is toch een illusie? Ja, natuurlijk is het, een illusie. het geschiedenis is, van, een illusie. Ja, maar geschiedenis is... Kijk, je, wij houden ons bezig met het verleden. In dit geval het verleden. Maar wij creëren ook dat verleden... omdat wij... Ja, de geschiedenis is, is een ges voortdurend gesprek tussen heden en verleden. Dus wij zoeken in het verleden dingen en wij vergeten anderen. Maar kan je zeggen dat in die landen om ons heen die illusie ook bijgedragen heeft... ook daadwerkelijk tot een soort nationaal besef ja. van identiteit? Ja, nou, het heeft heel, heel veel. Kan je daar voorbeelden van nou, geven? Het voorbeeld bij uitstek vind ik als in 1836, als ik me niet vergis... het Engelse parlement afbrandt. Dan is er een strijd om het nieuwe gebouw. En, maar dat die heel gauw beslist, het nieuwe parlement moest gotisch zijn. Ja. Middel om te laten zien dat de Engelse vrijheid in de middeleeuwen verankerd was. Het grote symbool in Frankrijk worden de kathedralen. Frankrijk en zijn kathedralen. En, Jean en, of, en of je nou Rooms bent in Frankrijk, of anticlericaal... Frankrijk zijn de kathedralen. Le uh, ik, ik, in mijn boek uh, citeer ik Marcel Proest. Waar is hij doodsbang voor als in 1904 kerk en staat gescheiden gaan worden? La mort de kathedraal. De dood van de kathedralen, het hoogtepunt van Frankrijk. En Proest heeft niets met religie. Maar het is gewoon Frankrijk dat leeft in zijn kathedralen. Nou, naar Nederlands. Oké, okay. <laughs> nou, want. Um... Jacob van Lennep, die schrijft de Roos van Dekema. Ja, dat de ons... dek ja. de, de, de de, de speelt dan in 1345. Dat ja. wil ik zo meteen ook nog terugkomen, Warns. Maar um, het is wel geprobeerd. Maar waarom slaat het niet aan? Uh, laat ik inderdaad zeggen... Je begint zeer terecht met te zeggen... dat er Nederland belangstelling voor de middeleeuwen geweest is. Zonder meer. Dus in dit opzicht verschillen de Nederlanders niet... van andere Europeanen. Het moeilijke probleem is dat als je nationale verhalen wil creëren... laat ik ze maar even verhalen noemen, ik zou liever nog mythes zeggen... dan moet je stukken uit het verleden nemen waarop je eenheid kunt creëren. De Franse kathedralen werden niet gezien als Roomse burgten... maar werden gezien als de monumenten van Frankrijk. En dat er toevallig wat Romeinse priesters in rondscharrelde... dat was minder belangrijk. In Nederland is dat middeleeuws verleden enerzijds geclaimd door de Rooms-Katholieken... die zich aan het emanciperen waren. Dat is geen goede reclame voor de middeleeuwen in Nederland. Dat is in Nederland nooit een goede reclame voor de middeleeuwen. De Rooms-Katholieken die zich gingen emanciperen... die zeiden, wij zijn de echte Nederlanders. Want wij, voordat de reformatie was, was Nederland katholiek. En je krijgt dan zoiets als het, het, het mirakel in Amsterdam... En, en, en de stille omgang waarin Nederlandse katholieken laten zien dat zij in de middeleeuwen het centrum van Nederland waren. Dat is geen, precies geen reclame. Aan de andere kant krijg je een hele sterke protestantse herleving... die in 1834 met de afscheiding begint... waarin mensen als Groen van Prinsterer... en natuurlijk boven alles Abraham Kuyper die geweldige propagandisten worden van een nieuwe reformatie. Ja, Groen zegt letterlijk, Nederland begint in 1517. Let op het jaartal, dus niet... Met de akte van verlatingen in 1581 of de slag bij Heilige Lee. Nederland begint in 1517 als het zuivere woord gods voor het eerst weer gepreekt wordt. En Nederland... Ik vind het zinkt wel ruik... uh, rijkelijk aan bij, bij de. Maar wacht even, we gaan er nu dat iedereen begrijpt dat daar bedoeld wordt dat ene Luther. Ja. Uh, iets op een deur timmeren. Ja. Maar laten we dat even dan bij oh. naam noemen. Ja, ja. ja. Okay. ja. 1517 als Luther op 31 Precies. oktober... de ja. stellingen waarmee de reformatie wordt ingeluid... op de deur uh, van de kerk van Wittenberg. Zou ja. hebben geplakt. Nee, goed. Ja. <laughs> um. Overigens is er, um, wat ik een beetje mis in het verhaal... Is, uh, zijn die Friese initiatieven. Hè, dat bij de reeklift nog altijd Warns wordt herdacht. En ja. dat ze zeggen van, vanaf 1345 ja. de slag bij Warns... wanneer de Friese Hollanders uh, verslaan... tot aan een paar, paar jaar voor 1500... wanneer uh, Albrecht van Saxe, geloof ik, ja. de Friese... Daar is een 150 jaar geweest. De vrede van de abten, waarin de Friese ja. vrij waren. En dat, om dat nog elk jaar te... Dus het bestaat wel in Nederland. Het bestaat zeker. Maar het, en, en wat je nu vertelt, dat, dat illustreer je mijn punt mee... dat versterkt het Friese bewustzijn. Ja. Maar niet het Nederlandse bewustzijn. Ik als Limburger slag bij Warens, ja, omdat ik geschiedenis gestudeerd heb, weet ik wat het is. Maar het is natuurlijk niet iets waar mijn bewustzijn van Nederlanderschap zich op... Uh, gebaseerd. Oké, okay, dus het, het Nederlandse verhaal... het verhaal wat de Nederlanders zichzelf vertellen... over hun eigen identiteit... dat begint bij wijze van spreken... naar nou, 1517 of bij de opstand. Het, uh, opstand Ik denk voor eh, de normale Nederlander... bij, eerlijk, bij de opstand. Bij de opstand. Ja. En daarom hebben, kunnen wij... als we het over onszelf nadenken... met die middeleeuwen eigenlijk niks. Maar dat is toch een redenering die in zijn eigen staart bijt? Want dat komt toch door het verhaal. Je kan het net zo goed zeggen. De, vanaf de opstand... tot de Gouden Eeuw. Laten we zeggen. Tot 1672 was een uitzondering. Daarvoor hadden we de Middeleeuwen. waarin wij probeerden ons te handhaven. te midden van, uh, van ja. landen die het in feite over ons te zeggen hadden. Dat is ja. na 1672 ook zo geworden. We hebben een opflikkering gehad. Maar als we echt willen kijken. wat echt van ons is. dan moeten we naar de Middeleeuwen kijken. Nou, nee. Dat is maar wat je vindt dat van jou behoort te zijn. Dus. Kijk, Nederland heeft een verhaal bedacht in de 19e eeuw. Mm -hmm. Nederland was een diep verdeeld land. En ook, ik denk godsdienstig, veel verdeelder bijvoorbeeld dan wij ons nu realiseren. En je zat met dat rare katholieke zuiden, het hele noorden natuurlijk wantrouwig naar keek. Uh, en het, het verhaal dat zeg, men gaat bedenken is, of bedenken, dat, dat, dat ontstaat zo'n 19e eeuw. Groen van Prinster breidt eraan. Aan de katholieke kant breidt de katholieke historicus Nuiens eraan. Dat zeggen, maar ja, in de 17e eeuw hadden katholieken het wel niet goed in Nederland... maar ze werden niet vermoord of verbrand, zoals bijvoorbeeld in Engeland of Zweden. Uh, Joden waren hier welkom, die uit Spanje en Portugal verdreven werden. Nou, de, je voelde het verhaal komen. Er was wel een heersende kerk, maar minderheden werden getolereerd. Die konden hier een bestaan opbouwen. Die werden niet vermoord of verdreven. Maar hoe langer je nou praat, hoe, hoe verder je de middeleeuwen uit het zicht verdwijnen, Peter Azi, Jij had toch een andere missie? Nee, maar ik probeer nu te verklaren waarom in Nederland die maar, middeleeuwen... Maar, maar iets, even nog iets anders. Niemand speelt als jongetje Willem van Oranje... of zelfs nee. niet Michiel de Ruiter, nou, ik nee. ga niet Willem van Oranje spelen... ik ga Riddertje of eventueel Kobe of Indiaantje spelen. Ja. Het gaat hier dus om een archetype... wat dieper ligt en wat de mensen... Wat je, je mogelijkheid geeft om sentimenten in jezelf ja. aan te boren... die de nieuwe geschiedenis misschien, misschien gewoon niet geeft... wat bij de middeleeuwen ophoudt ergens. Is dat ja. niet het, het selling zeker, point van Nee, dat is een punt dat, dat, he, dat heel belangrijk is. Het is goed dat je dat... Uh, er is dus in die middeleeuwen iets. En dat heeft denk ik toch te maken met dat gevoel... wat wij ontdekt hebben ergens in onze nee, 18e, 19e eeuw. Met die authenticiteit Het is een tijd van, van... daar heeft het iets mee te maken. Dat het, het blijft het romantische ridderbeeld. Dat heeft een blijvende invloed. Dat heeft nog steeds van invloed. Kijk maar naar games op internet. Het succes van The Lord of the Rings, de verfilming met name... Dat appelleert op dat soort sentimenten en ik vind dat ook merkwaardig en interessant. Maar wat, ik, uh, uh, wat mij verontrust, en daar is dat boek toch een beetje, een, een, een, probeert daar mee om te gaan, dat is dat als het over serieuze reflectie gaat over waar onze samenleving staat, waar wij naartoe moeten gaan, dan sluit ik mij aan wat een Duitse collega van mij gezegd heeft, midden Mittelalter werd geen staat meer gemaakt. Als wij nadenken over onze samenleving... over de toekomst van onze samenleving... dat was zeker bijvoorbeeld in Duitsland... was het middeleeuwse keizerrijk duidelijk... een enorme inspiratie voor de Duitse eenheid. En daarom ging de nieuwe vorst zich ook weer keizer noemen. Keizer Willem de Eerste. Nou, dat is ook in Duitsland verdwenen. Dus in heel Europa zie je dat middeleeuwen, als het om serieuze dingen gaat... om reflectie op ons heden en onze toekomst... op het ogenblik uit het zicht verdwijnen. En kan je in twintig seconden zeggen... wat wij nu in, uit aan, van de middeleeuwen in Nederland kunnen leren? Bescheidenheid. Ons, in de middeleeuwen was Europa onbelangrijk... een. Hartvechtende arme bevolking. Ik, ik, ik denk dat dit met wat er gaande is goed is om naar de middeleeuwen te kijken. Bescheidenheid. Europa gaat verdwijnen kennelijk. En dan kunnen we weer de middeleeuwen ons hart ophalen. Ja. China was belangrijker in de middeleeuwen dan Europa. Nou daar... Peter Raads, in de woorden. Het <laughs> ontdekking van de middeleeuwen verscheen bij de Wereldbibliotheek. Wij zijn er zo meteen weer. Tot zo. Een verlaten zwembad, zwerfafval, leegstaande kervens. Welkom op familiecamping Fort Oranje. Je bent al asociaal en je deugt niet. De bewoners, asociaal. En je hebt in de hennep gezeten. Ontruimen, zegt de gemeente Zundert. Ja, en als mensen dat niet willen, dan hebben we nog de harde hand. Over mijn lijk, zeggen de campingbewoners. Of in een rubbige gezakt dat mocht u waarin, maar lopen het net nooit. Luister vanavond naar de documentaire Fort Oranje Vrijstaat. Zij moet ook nadenken dat hier veel mensen staan die geen huis hebben. Vanavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Waar willen ze die laten? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Lot Bierens, 56 jaar en ik heb een hbo-opleiding. Ik ben heel goed in evenementenorganisatie. Op het moment ben ik op zoek naar een leuke baan in de omgeving van Amsterdam... Ik wil evenementen organiseren of weer werken als office manager. Ik zou zo'n ruime ervaring niet laten schieten. Ervaren medewerkers zijn goud waard voor uw bedrijf. Daarom is het Actiemaand 50 bij UWV. Kijk voor het CV van Lot en voor andere kandidaten op uwv.nl/slash 50/. Of bel 0900-9295 lokaal tarief. UWV: Werken en perspectief. Ik ben Angela Groothuizen en ik sta op tegen kanker. Als u ook voor het leven bent en tegen kanker, sta dan samen met mij op. Kijk dan woensdag naar de grote live tv-show voor KWF-kankerbestrijding. Woensdagavond 16 november, bij de Aval op Nederland 1. Nou, ik dacht bij de p bank zullen ze wel druk zijn met mijn beleggingen. Want gisteren ging de beurs omhoog en vandaag zakte die alweer. Je moet tenslotte overal op reageren, hè. Ze reageren dus helemaal nergens op. Zelfs niet op mijn mailtjes.